Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een half jaar na de overstromingen in Pakistan... zijn er nog steeds een hoop mensen in gevaar, dat zegt UNICEF. Afgelopen zomer stond een derde van het land onder water. Veel kinderen worden ziek door het vervuilde water of hebben voedselhulp nodig. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1700 mensen om het leven. Volgens UNICEF zijn de gevolgen van de overstromingen... dodelijker dan de overstromingen zelf... De hulporganisatie vraagt landen om in actie te komen. Er staan steeds minder winkelpanden leeg. In een jaar tijd werden er 1700 winkels gevuld. Er kwamen onder meer speelgoedwinkels, juweliers en kookwinkels bij. Daar zijn deze gezinnen blij mee. Ik koop wel heel veel eigenlijk via het internet, maar ik merk toch als je zo met de kinderen op pad bent, uh, en ja, dan heeft dat wel de voorkeur. Dan wil je uiteraard wat uit kunnen kiezen en dan niet uh, uit een folder van internet, maar gewoon het even in je handen hebben, zien wat het is. En dan uh, kun je samen iets leuks uitkiezen. De lage leegstand komt ook door veel winkels zijn omgebouwd tot huizen. In 2021 belde net en wil zijn nieuws terug. Er is namelijk een vrachtschip vastgelopen in het Suezkanaal. Twee jaar geleden gebeurde er ook al zoiets. Toen lag de Ever Given dagenlang dwars en kon er geen schip meer langs. Nu valt het mee. De MV Glory is alweer losgetrokken. Andere schepen hebben er weinig last van gehad. Het wordt deze week heel spannend in een dorpje in Duitsland. In Luutse ligt een enorme kolenmijn. Die mijn die wordt steeds groter en het dorp verdwijnt dus stukje bij beetje. Klimaatactivisten houden al een hele tijd het dorp bezet en zijn niet van plan om zomaar te vertrekken. Uh, ik probeer hier zo lang mogelijk te zijn, omdat ik denk dat het belangrijk is hier heel lang te zijn. En ja, Ik zou liever natuurlijk niet gewond raken of uh, pijn gedaan worden, maar dat ligt ook aan hoe de politie met ons omgaat. Ik ga niet weg, nee. Het dorp ligt op een paar uur rijden vanaf Roermond en er zijn dus ook een hoop Nederlandse activisten bij. De Duitse politie houdt over een uurtje een persconferentie over hoe ze deze week het dorp gaan ontruimen. Weer nog een wisselend dagje met af en toe opklaringen met wat zon. Maar ook veel grijs en vanuit het westen zijn er ook buien. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog fieden tussen Schiphol en Knaupen de Nieuwe Meer 4 kilometer. De vertraging daar is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, het is 6 uh, over elf. En, uh, met Hans Botman en, uh, en, uh, en Pim en, en, en, en Groof. De technicus, uh, we gaan uh, naar de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Uh, welkom terug. Uh, Tegenover ons zit uh, Hendrik Jan Keur. Goedemorgen. Ik heb al gezegd, uh, goedemorgen uh, Henk moeten we zeggen, neem ik aan. En uh, ik heb al gezegd: moeten we meneer Keur zeggen? Want, nee, hij gaat er naast je schoen, uh, Nee, gewoon Henk. <laughs> <wel, jongen. laughs> Want uh, Henk is uh, kort op de Nationale Radio geweest, uh, Radio 5. Dan was hij uh, de gast in, in een programma. Met, met, met, dat ging over. over, over, over uh, Hobbies. Hobby's. Hobby's, inderdaad. En daar heb jij uh, verteld over jouw uh, tekeningen die hij maakt. Um, uh, op internet. Op de, uh, die, die zijn daar te zien. En op Facebook komen ze ook vaak langs, natuurlijk.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 Paint.net paint. paint. okay. uh, heet het. Ja, maar je moet, je moet zelf eerst wel tekenen. Dat, ja, dat je is wel moet het zelf he? doen. Het gaat niet vanzelf nee, doen. <laughs> nee, <gaat het laughs> nee, nee, je kan niet tegen die computer zeggen van maak even wat voor. Nou, van de, de jaren loven. 50 denk ik wel hoor. Van, maar uh, hoe, lang, hoe lang ben je met zo'n uh, uh, uh, uh, uh, uh, tekening? tekening bezig? Nou, het ligt er net aan wat je maakt. Hè. Want het is die bomschuit die je daar net ja? straks gezien hebt. Dan ben je toch wel, uh, denk ik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 Ook nog, ja. Ik heb mijn opa gewerkt, dus dat zit ja, ja, ja, ja. denk je, nou, dat wil ik ook hebben. Die oh, ik post rekenen. door in de Halterstraat. Ja, ja, ik kan ja. me nog herinneren ja, ik ook, ja, ja, dat ja, ja. het er was. Ja, ik weet nog dat het gesloopt werd. Dus ja. ja, rond die tijd kwamen ja. wij hier wonen. 768 is er gesloopt ja. volgens mij. Hè, ja, klopt. Ja. En, nou uh, oh ja, goed, uh, het is bekend. De radio uh, heeft één nadeel. Je kunt het niet laten zien, helaas. Maar ik kan iedereen wel aanraden om, uh, hoe heet die? Uh, uh, uh, uh, Henk.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 Maar ik zie op, op Facebook soms wel twee tekeningen per week van Ja, jou. dat zijn... Uh, ja, als iemand... Samen met... Wat uh, zie, of wat dan ook, dan maak je er een grote, over. Of, uh, met jouw grote vriend... Uh, ton Een uh, Ton. Blanke bil ja. Bl blanke bil. Maar ja, dan ga je, weet je, dan is het even een geintje maken. Of, Tuurlijk. Weet je, en, uh, ik heb ook al een idee... Dat had ik in ieder geval netjes proberen. Net als wat Victor net zegt. Je, je gaat iets naar de gemeente inbrengen. Uh, ja. Netjes op papier...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 Waar had je die willen laten? Uh, In, het dorp. In het dorp, gewoon een, uh, ja. weet je, die houten witte banken, die kun je op, <coughs> niet schilderen, want dat kost de gemeenschap weer geld. Mm -hmm. eh, je moet nou, ze ik... hebben we het ook gedaan met die kindertekening allemaal ja. natuurlijk. Maar dan ga je weer als, als je iets, ik vind het, ik vind het prachtig mm -hmm. hè, wat ze gedaan hebben, laten we ja. het even voorop stellen, mm -hmm. maar dat moet je dan naderhand, moet je dat weer opknappen, want ja, ja, dat ja, moet je ja. eraf halen die verf en dan moet je al die banken weer op, opnieuw Ga schilderen en doen. En en dat kost de gemeenschap je geld. Ja, ja. Prima. Ja, ja, ja. Ik bedoel, het, is, het ziet er hartstikke leuk uit. Die kinderen ah. hebben dat echt leuk gedaan. Maar ik wilde iets beplakken. Dat wil zeggen, als je iets plakt, kun je het de zomer weer afhalen. Ja. zonder dat die bank beschadigt. Ja, ja. Het wordt gewoon afgewezen. En dan weet ik juist wel waarom hoor. Waarom het niet mag. Nou, ja, vertel. Het is de naam, hè? de, de Poddeke. Ja, denk je? Ja, dat weet ik wel zeker. Ah. Nee, gewoon ja, ja. mij nou. Alles zomers <laughs> weten we wat Poddeke zijn. Dat zijn katholieken, zeg maar. Hè? Ik bedoel, uh, ja. En wat is de wethouder? Ja, is een. Uh... Wat is dat? Peter Kameren, nee. Nou, oh, getje om bedoel je? Ik ga geen naam. Meer, jij zegt het. Nee, ja, Maar goed, het, die, die, die, ik ken ze allebei te vallen. Ze zijn allebei katholieken. En, uh... Maar dat wordt afgewezen. joh. En dan denk ik bij mij: waarom? Weet je, het, is, het ziet er netjes uit. Je hebt ja. het voorbeeld gegeven. Ja, ja, het ziet er ja, netjes ja. uit. Ja. Weet je, het is ook nog een publiekstrekker gewoon ja. Maar als het zomaar staat.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 Met een beetje grof. Ja. Nou. Doe je het aan de hand van foto's of uh, gewoon. Ja, uh, ja. Half, het ligt dan uh, of het is een oude tekening ergens. Wat ik ja, ja, uit ja. een boek of zo, daar zie ik iets. En dat uh -huh. zit dan in mijn hoofd. En dan denk ik van nou, ik ga het proberen. Ja. Nee, heb ik, ja, kan ik krijgen. Tuurlijk. Nou, en dan ga ik zitten en dan begin ik. Nou, dus je, nou je, je kent mijn vrouw goed, ja. Ja, dus op een gegeven moment zit ik dan aan de tafel, dan ben ik bezig dan gaat ze te tik op mijn schouder van, uh, hoe, hoe denk je erover, we moeten eten. Nee. Ja, ja de spruit is wel Maar daar ben je er mee bezig. Nee, dat ik en dan ik probeer je het gewoon. Ja. Nou, het is ik... gewoon een hele leuke hobby natuurlijk ja, ook. He? Het is spannend ik bedoel, voor ja, mij is het, spannend voor mij. En het geeft rust inderdaad. Ja. Dat hoop ik graag. Ja. En ja. dan ben je bezig en dan teken je wat. En dan ben ik klaar. Dan ben ik trots op mezelf dat ik het toch nog voor ja. elkaar gekregen heb. Want he, als je ergens niet uitkomt kun je altijd terugvallen op je zoon, he, Roy. Ja, maar dan is het hoofdzakelijk als er iets vastloopt of. Oh, okay. Weet je, dat soort ja, dingen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hij ah, is meer van de techniek. Weet ja, van ja. De, maar de, maar de, je moet toch wel de, de, de rust en, en de, het geduld hebben om dit te maken. Want als ik. Dat dus moet je inderdaad hebben, ja. Je hebt de smederij gedaan en dan zie ik, want ik, ik heb geholpen met uh, de nieuwe uh, dakpannen erop liggen. En uh, ik weet hoeveel. Je, nutten, je, ja, ja. ja. Maar ik, zie je dat soort dingen. Weet je, als ja. ik een tekening maak, mm -hmm. dan krijg ik een mailtje. God, Henk. Dat ziet er mooi uit. Ja. Mag ik hem uitprinten? Bijvoorbeeld, ja. Zie joh, ga je gang. Als ja. je het vraagt, heb ik er geen probleem ja, Je vertelde net dat er een, een, een, een, een, iemand in Australië was. Ja, die, heb, uh, die kreeg ik ook een mailtje van. Nou, net als wat je nou voor je hebt. die fritier of Die hebben hem in zijn winkel hangen. Ja. Oh ja? Ja, heb ja, ja. gaf hem aan hem. Hij was, dat vond dat geweldig. Zeg. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Maar, maar die, die man ook, die in Australië, die zegt ook. Ik kwam uit. Nederland, ja. En ik ben heel jong was hij daar naartoe gegaan en hij zag die bomschuit. Hij zei: mag ik die uitlaten printen? Ik zei, ja, ga je gewoon. Ja, natuurlijk. ik zei, uh, prima. Ja. En hij hangt hier dus dan hangt hij op zijn wand. hartstikke leuk. Een woon, uh, tekening. Dus uh, ja. ik, ik krijg, maar, ik krijg het waar, hoor? Dat is niet gelogen, maar ik krijg ze overal vandaan die mailtjes. Uit Amerika, hartstikke Canada, leuk. Al, noem het overal. Geweldig. Ja, dat ja, is, en is, dat ze is de krap. De, krabbe, uh, uh, de internet natuurlijk, hè? En je uh, allemaal. Ja. En, uh, en als er iets is, nou ja, dan zetten. komen ze ergens mee. Ja. Dan, uh... Maar zijn, zijn er ook onderwerpen die een, beetje een klein beetje aan de weg gaan omdat ze te moeilijk zijn of nee, uh, eigenlijk nee, is er niks nee, te moeilijk nee, voor je? Nee, nee. Nee. Nou, het, ik moet het leuk vinden. Ja, je moet het leuk vinden, dat is waar. Het nee, het mee je inderdaad. hebt net uh, het openbaar vervoer, dus, dus de oude uh, tram. De blauwe je. tram, ja. ja. Nou, daar had ik dat hok getekend en uh, de tram erbij. Nou, er was dan iemand die zei van die wil ik hebben. Uh -huh. ja, dat is goed, jongens. Ik pink ja. ja. er wel uit. En, dan maar, maar en, en, en de raadzaal? Maak, ga je dan heen en maak je dan foto's? Nee, want ik heb er zelf gezeten tien jaar. oh en, dus dat, dat, dat kan ik wel dromen ja. daar. Je kunt het dromen, ja. Nee, dat zit in mijn hoofd. Weet je bent ja, het raadslid geweest? Uh, nee, buitengewoon raadslid. Buitengewoon raadslid. Ja. Oké. Okay. En uh, met veel plezier hoor. Ja. Ik dat stellen. Ja, mijn vrouw doet het ook. Dus ja, maar als raadslid. Als gaasleerder. Ja, inderdaad. Er ja. Ja zijn een paar onderwerpen die jouw speciale belangstelling hebben. En dan hebben we het over de KNRM. En de, de KNRM is dat? Bomschuiten. Bomschuiten, inderdaad. En de oude schelpenkarren. Oh ja, ja, die ja. Van ja, ja, ja. eh... de KNRM heb je heel veel dingen over gemaakt. ja het oude boothuis. De oude boothuis, heel mooi gedaan, in inderdaad. Ja, Klopt. En, en daarna, uh, dat is de bouw van de, wat je de huidige zit. Ja. Hoe heet dat, staat of wat is het? Hoe heet dat daar ook? Uh, Waarbij de KNRM nu ja. zit, de steenpost Of Steenpostweg. Ja. Ja. daar ja. heb ik dan ook de tekening van, dat hij in de aanbouw zit. Ja, ja, ja. ja. En dan met de ja, roeiboten nog in. En met de eerste boot. Ja. Nou, en daarna kwam de, wat die, de wit. De eerste witte. Ja. En dan de blauwe. Ja. Nou, en toen was het, uh, moest het weer aangepast worden, de, de lood. Of de boothuis. Ja. Ja. Nou, en dan ga je die over ook tekenen. En dan komt... Uh,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 Nou, ik weet het niet, dat moet je even op de site kijken ja, Dat is de dat weet de Maar dat zijn, het is niet allemaal hè. Het, het is allemaal van begin, dit ja. vanaf de roeiboot, de eerste, uh -huh. de eerste reddingsboot, hè. Die hier, ja, ja, wat ja, het, ja. 18 zoveel of zo? wat is het, 16, uh -huh. nou en dan die roeiboot, maar dan ga je eerst, dan ga je weer, eerst een hout te tekenen, die, ja dat kan beter. Ja. En dan ja. ga je op een gegeven moment, weet het, blauwe kleuren, wit, ja, weet je wel, ja, ja, wat dat ja. werd toen gedaan. Uh -huh.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 Dus je, je pakt dat, dat was de oude, ja. Dat is de oude, ja. ja. Dat is ook van uh, Willem Bol. Oké. Okay. Ja. ja, het is. Uh, heb je al een keer een boekje uitgegeven? Nou, eigenlijk? ik was met een boek bezig en ik had er eentje gemaakt. Huh? En dan ga ik naar Ton toe en dan zeg ik: Ton, wat vind je ervan? En dan geeft hij een eerlijke, ongezouten training. Ja, ongezoute ja mening. Dat, is <laughs> en, goed dat ding, wil ja. ik ook. Ja. Nou, en dan geeft hij hem advies van: joh, doe dit mm. of doe mm. dat. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Maar Weet je, ik maak iets en dan wil ik gewoon eerst kijken van hoe, hoe ziet het eruit. Ja begrijp ik, ja. ja. En nu ben ik dus bezig om het aan te passen en andere dingen, teksten of wat dan ook. Hè. Want je moet het wel weten waar het over Tuurlijk, gaat. Tuurlijk, nee logisch. Maar het kost, uh, het kost aardig wat hoor zo'n boekje maken. Oh dus dat niet, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. ja. En, uh, ja. en uh, ik heb al raar, de Nationale Radio ook gevraagd van, joh, als er iemand is die mag ik sponsoren om ja? zo'n boek te laten maken. Ja. Nou, ik me aanbevolen want dat schud je niet zomaar even uit je... Nou, maar aan ja, ja. de andere kant, als jij er uh, 10.000 kan verkopen voor 15 euro per stuk... Ja, maar dan dat daarvoor ik zeg ik, dan moet je dat wel... Ja, weer, nee, dat is waar, ja. ja, hey, ja. Want zo'n boekje, ik, ik noem maar even wat, dat is uh, 20 euro, uh -huh. eentje. Eh, maar je moet het dan wel, zeg maar, terugvinden. Tuurlijk, nee, logisch, ja, ja, ja, ja. En als ja. ik zoiets wil doen, dan ja. het is dit over de Sport. Weet je wel, die, al die ja. boten en dat soort dingen, die heb ik ook gemaakt. En dan wil ik dan, wil ik dan zeg maar een boek maken. dat je dan een deel weer naar de KNR gaat. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. En je kan natuurlijk ook kijken of er een sponsor te vinden is. Ja, dat zeg ik niet. Maar dan moet je ja. er wel iemand hebben die dat, dat sponsor. Ja, ja, we ja. hadden een paar weken geleden hier Dennis Plant gegaan. En Dennis die uh, kleurt oude ja, het foto's. Gehoord, het ja, dat heb ik gehoord. En, en uh, ik heb het boekje gekocht. Ja? Ja, het is fantastisch. Mooi, hè? Ja, is echt mooi, fantastisch. Ja. Maar zo'n ja. boekje, daar ga je weer.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 Henkeur.nl uh, is het, hè? Ja, Henkeur.nl. ga ja. allemaal ja. even en op place place gaan allemaal Zeker kijken. Zeker de, de, de, de moeite waard. waard. Erg leuk. Ja, het is erg leuk om te ja. zien, want uh, er zitten prachtige dingen bij. En uh, nou, we hopen dat je nog heel lang doorgaat. Ja, van, nee, juist. Naarleg uh, wel. Ja. Ja. We kunnen trots zijn op onze Absoluut Absoluut, man. Nou, nogmaals hartelijk dank. Zag en een heel fijn weekend nog. En, ja, en uh, uh, we gaan een stukje muziek draaien volgens mij. Absoluut. Volgens mij iets van Simply Red. Klopt dat? Tim? Ja, Simply Red. Holding back the years, oh dat is wel mooi. Je ja, we hebt gewoon goed bezig hè. Mooie plaat, mooie ja, plaat. Ja, Simply Red, hè. Red, red. Ja. ja, we gaan, het is, uh, nou ja, het nieuwe jaar is begonnen. En Echt waar? De recepties zijn al druk bezig, hè? Ja, Naar zeker. Jaren. En we hebben ook de nieuwjaarsreceptie. En we krijgen hier de nieuwjaarsreceptie. aanstaande maandag, hè? Ja, maandag uh, gaat dat gebeuren. Ja, we gaan eerst introduceren, want mensen kennen jou helemaal niet. Nee? nooit van jou gehoord. Dus. Mijn stem kennen ze ook niet. Ben Zorveld tegenover ons. Ook een, een, een, een presentator van dit programma natuurlijk, dat weet u zelf ook wel. Ja, goedemorgen heren. weet ja. zelf ook wel. Ja. ja. En, uh, uh, nou ja, goed, in ieder geval, uh, Ben is uh, een van de mede-organisatoren, samen met uh, Gilles... Uh, Kok en Hille Jansen. En, en hè? Met de drieën doen jullie dat. En uh, nou ja, wat ja, gaat Sus maandagavond gebeuren. Klopt, Susanne hè? Woelinga die zit daar ook in namens de gemeente. Dus we zijn huh? eigenlijk een beetje met. Uh, en de burgemeester zit er natuurlijk en ook En de burgemeester in. natuurlijk. Maar ja, die houdt zich afzijdig en die laat het meestal wel aan, uh, aan, uh, aan ons drie over. Groot gelijk heeft hij. <laughs> Toch? Ja. ja, dan hebben wij het wat rustiger ook. Ja, daarom. Nou, dat is ook fijn. Maar wat gaat er gebeuren uh, nou ja, uh, Maandag, maandag om uh, half acht. Is de inloop voor de uh, Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Er is een groot misverstand. Half acht 's neem ik aan, hè? Ja, half acht's avonds. Ja. Ja. Ja. Uh, ontstaan omdat men denkt dat het een gemeente-receptie is. Het is een, uh, niet van de gemeente. De receptie is voor de hele Zandvoortse gemeente.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 Voor en door alle Zandvoorters. Ja, en dit is dit keer in de haven van Zandvoort, ja. hè? De, de, de strandpaviljoen bij de rotonde. Ja. Um, uh, we hebben een half jaar geleden ook al een uh, nieuwjaarsreceptie gehad. Ja, dat of, was ook bij de buurman, <laughs> bij, bij Bismuth Ja, dat was ook zo'n idee om, uh, om een nieuwjaars... <laughs> omdat al twee jaar hadden we niks georganiseerd. Nee. En uh, uh, Molenburg begon ook een beetje, wat moeten we nou en dit en dat. Zo nou. Uiteindelijk kwamen we dan op een. Uh, een, een, een midjaars, nieuwjaarsreceptie, een soort einde coronafeest. Ja. Nou, het was uh, overweldigend uh, hoe, uh, hoe leuk dat was. Ja, het was een heerlijk weer. Dat kwam me herinneren, Prachtig het, uh, mooi weer. Ja. Uh, we hadden zelfs oliebollen geregeld. En, ja. uh, iemand riep nog oliebollen. Moet je dan nog mee midden in de zomer? nou, Hans. Oh, maar kan goed, je he? vertellen, die dames waren de deur nog niet uit of die schaal was leeg. En ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dus dat waren echt de laatste oliebollen in heel Nederland. Die hebben we via een bekend bakker uh, naar boven zien toveren. Ja. En uh, ja, dat waren echt de laatste. Dat was hartstikke leuk.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 En die laat een filmpje zien over hoe dat nou loopt. Dus je kan je presenteren als club of vereniging. En hoeveel clubs en verenigingen doen er mee? Ik denk nu iets onder de tien. Onder de tien, oké. En laatst keer 26, dus we moeten meer de boeren op. Het is natuurlijk na dat feest van de zomer een beetje minder geworden. We moeten gewoon dit jaar weer eens de boeren op om te zeggen... kom ons de paraplu, de Zandvoorts voor een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 En uh, ja, eigenlijk zouden meer, meer clubs en verenigingen mee moeten doen natuurlijk. Hè? Dat, nou ja, dat, dat, uh, ik, ik heb er wel hoop op dat dat volgend jaar <kû uno LinkedIn> weer, uh, weer aantrekt. Want het is natuurlijk schrikken na drie jaar. Van goh, wat moeten we doen? Je uh, eh, ziet dan wel enkele recepties uh, van de grond komen. Maar er ja. is dus niet overspannen receptiecultuur. Nou, nee. nah, je zou in augustus september al, al de boer op moeten. Hè, ja, met, ja, ja. Uh, nou, we zijn ook redelijk vroeg begonnen dit jaar. Hmm. Hey, hoe laat is de nieuwjaarsreden de, de, de, de, de, de van de burgemeester?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 Ik verwacht best wel dat er mensen, mensen komen. Leuk. In het begin waren er wel wat... Ja, Moet het nou maandag? Nou, nou dan is het maar op maandag. Ja, nou ja, eens. We, hebben, we hebben het ook wel eens op het circuit georganiseerd... en het was dan weer te ver weg. Ja, ja, <laughs> ja, ja, het ja, pijl ja, uit ja. van de mensen. Ja, ja, ja. Unicum was ook een Endweg. Het was hartstikke vol. Ja. Dus, dus ik, als je dat commentaar dan hoort, dan zal het wel volkomen. Ja, ja, dat denk ik ook, ja. ja. En ik heb even gezien, joh. We gaan terug naar, uh, naar het oude...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 Groof. En wat, ja, gaat worden, ja, wat gaat het worden? Ja, wat gaat het worden? Nou, dat ga ik je de... vertellen. Dat wordt de Edwin Harkensingers met oh happy, oh happy Day. Oh Happy Day. Nou, dat, uh, dat, uh, gaat, uh, dat geldt uh, natuurlijk uh, voor uh, maandag. Dat gaat maandag Dankjewel, gebeuren. Ja. Uh, Dank Dankjewel. Oké. Okay. Uh. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Day. Oh happy day Oh Lord. Oh happy day mm, Good God. Oh happy day Oh yeah Oh happy day mm, Oh happy day Oh happy day van de Hawkins singers De Edwin Hawkins singers ja. Het, lijkt me wel een, het was geen mannenkoor, een beetje hoog. Hè, voor de ja, het was gewoon een koor. Ja, jullie hebben hem niet gehoord Nee, Oh, uh, happy day. Ja, ja. Zingen jullie het wel eens of niet? Welke vrolijke Ja, ja, ja. Heel bekend, hè? van ja, ja. nou, tegenover ons zitten twee leden van het Stamfords uh, mannenkoor. Nou, noem het leden. En, uh, nou ja, leden... Uh, bestuursleden, <laughs> zeg maar. En We hebben uh, Ben neemt als, als afscheid. Dat duurt heel even. Dag Ben. Ja, ja. En, uh, ja, die hebben ook uh, solo-ambities. Ja, solo-ambities, dat ja. Ja, Ben, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, we hebben Hans Rubeling, uh, voorzitter van het Maracorps, en uh, Fred uh, Kuijters, uh, de penningmeester. Ja, de ja dat is correct. Uh. Ja. Okay. Jullie uh, zijn hier omdat jullie uh, ook meedoen aan het uh, uh, Nieuwjaarsconcert van morgen, is dat hè? Morgenmiddag al hè? Morgenmiddag, ja. zondagmiddag. Ja. Ja. Kun je iets, iets vertellen wie er allemaal meedoen? Uh, want het is twee jaar niet geweest. Het is twee jaar niet geweest, 2012. 2021 en 2022 zijn we niet geweest. Maar huh? wij, wij doen wel mee, maar wij organiseren het ook, zeg maar. Okay. Ja, ja, ja, want jullie ja, ja. hebben een stichting daarvoor. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Stichting Nieuwjaarsconcert, Stantwoord. Ja. En de, hoe lang bestaat die al dan? 14 jaar. Sorry, 14 jaar, jaar. Ja, Dit is de 14e okay. editie dit jaar. Ja. Maar de laatste twee jaar slapend, zeg maar.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 Voor Zandvoortes, door Zandvoortes. Ja, daar houden ze van. Maar wat van. kunnen we allemaal verwachten? <laughs> ja, vertel. Wat kunnen we van. Vet, kijk, jij zei, werpen ze even ja, een blik in het programma. Ja, kom, vet. Nou ja, we hebben vier koren. Vier koren. Ja. Uh, we hebben het, uh, het Agatha Kerkkoor. Ja. Dat doet mee. We hebben de Beach Pop Hoe groot is de Agatha Kerkkoor? 21 leden. Goed. Zo. De Beach Pop nou dat gaat naar de 30. Meen je dat? zijn ja. de grote koren. Ja, ja best dus nog wel, ja. ja. Best wel. Beach Pop Singers, een gemeen koor ook. Zandvoorts vrouwenkoor. Mm -hmm. Dat gaat ook al wel richting 30 de 30 uh, dames. Toen ja, wel. Zeker ik, uh, ik begreep dat die uh, het heel moeilijk hadden. Jij bent uh, nee, ja, op... in de war met uh, Musical In. Uh, ja, die zijn gestopt. Ja, die zijn ja. gestopt. ja, dat ja. bedoel ik. Uh, nee, dat klopt. Dankjewel, Hans, voor de ja, ratificatie. Ja, ja, ja. <laughs> en dan hebben we als vierde koord het Hans-Mars-Marne-Koord. Ja, uh, 35, 40 leden nu op dit moment. Nou houden we hou het voorlopig even op 30. Ja, dan uh, houden het even op 30. Afgeslankt. Ja, ja. ja. ja en, uh, en binnenkort kunnen we een nieuw lid verwelkomen hier ja. naast mij. Ja, het ja, moet nou afwachten of het voor beide partijen... Nou, wat ja, het leuk dat, is. Ja, in de leeftijd gaat ja. wel naar beneden gaan. Als ja, jullie, ja, ja, ja. Ja, jullie allemaal C ja. zingen en ik en a dan ja. gaat, uh, gaat het mis. Ja. Ja. Wat, wat, wat maar wat wel? we ook hebben, dat zijn twee leden van de, gebruikelijk, van de New Wave Muziekschool. Oh, leuk. Okay. Ja. Ja. Ja. Twee, twee jongens, Camille Hilbers en uh, Nolan van Doorn. Allebei op de piano spelen. Dus één voor en één na de pauze. Een selectie van wat, uh, wat nummers. En dat is een mooie gelegenheid om jong talent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 toch wel, ja. In totaal, uh, inclusief... Uh... Inclusief de koorleden. Dus er zijn al rond de 100 koorleden. Ja, ja, ja. En daar moet er nog het publiek ja. bij. Ja, want ja, je hebt natuurlijk 150 man of zo van familie en... Uh, en hoeveel mensen kunnen er in de kerk? Nou, 3,5, 400. Ja, dan denk ik dat aan het <laughs> aan, aan, aan publiek uh, zal er een, dan iets meer dan 300... Uh. Ja.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 Heb je zijn jullie daar geweest? Um, ik moet uh, ontkennen antwoorden. Oh. ik heb deze keer deze editie overgeslagen. <laughs> ja, ja. Want Peter Tromp was er wel, want die was ja. dus nog. Uh, maar die, ja, die organiseerde daar een, dat ja, nog ja, een dan, beetje. Ja. In het verleden ben ik wel geweest. Ja. Hey, wat maakt het zingen in het Sanderuskamp uh, mannenkoor zo leuk? Ja, het is, het is een mannenkoor, de mannen onder elkaar. Ja. Ja, en ik sta er toch altijd weer van versteld van, uh, weet je, we hebben niet, niet veel solistische stemmen, maar met elkaar kunnen we een, een heel mooi geluid maken. Ja, ik ja. ben bij de, bij de uh, laatste concert van jullie geweest. Uh, wanneer was dat? Een week of vijf geleden? In november? Ja, eind november. November. ja, en, ja dat was een mooi concert voor jullie. Ja, Een jubileumconcert. Ja, dat was, ja, uh, uh, uh, jubileum concert, uh. ja, was een jubileumconcert. Want ja, acht, in de tachtig jaren hebben wij natuurlijk nog met een uh, dingetje en het Sanders mannenkoor. Het drinklied mogen. Uh, van Mario Lanza. Van Mario Lanza. Ja, weet je we dat? Ja, ja, ja. Kunnen we ja. daar niet over hebben? <laughs> ja, ik kan je vertellen, ik was er ook bij, 82. Dat, dat. Ja. ja, dat was een ja. mooi lied. Ja, dat was een prachtig drinklied. Lied. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat het verklaard was zo lang. Afgelopen november, 40 jaar jubileumconcert. Ja, ja, ja, dat ja. Ja. En toen gingen we opnemen, ik weet het nog, in het, uh, in SoundPush-studio. Uh, in, uh, in Blarikum. En daar zat uh, Jaap Egmond. Die zat daar achter de knop. Hè? En dat is natuurlijk een fenomeen, die man. Die, ja, ja, ja, ja. Die, uh, En een van jullie, uh, de oude, een van de, de oude bluis. Zo, de oude, bluis. De oude bluis. Dag mevrouw. De, dag, dag mevrouw Egmond. <laughs> dat is <altijd> heel raar. <laughs> zo moest, ja, ik, ja. Hoor, moest ik zo omlachen. Zo grappig, dacht mevrouw Morrie. Moi. Ja. <laughs> ja, we zullen het niet hebben over ons bezoek aan België. Aan België, een tv-programma. Arendonk. Arendonk. Jij was er ook Arendonk. bij. Hè? Ja, ja. Ja. Oh, Och. Dat... ja, we hebben wel vrienden gemaakt. Eigenlijk. Ja, we hebben ja. wel zeker vrienden gemaakt. Maar ja, gemaakt. Nou. ik was natuurlijk. Ik, ik, ik heb het uh, doorgekregen, weet je wel. Ik ja. heb het gepromoot en ik was plugger. En toen, uh, toen uh, nou, was het hele mannenkoor. was natuurlijk op een gegeven moment niet meer te houden. Iedereen was een lam en naar. aap. En uh, toen kwam de, de producer van het programma naar me toe. Dus ze wilden het nooit meer doen. Wat was jij dat niet die op uh, de lange sleepjurk van Ria Volk hier staan? Ja. ja, dat was ja, ja. jij ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, weet ja, je wel dat... wie ik ben? Ja. <laughs> Ria Volk. Nooit, Nooit van gehoord. Ja, ja. ja. Oh, ja dat erg. waren mooie tijden. Ja. Uh, nou, zelfs top uh, hebben we toen nog gehaald. Ja. Top uh, yeah. Mijn moeder heeft er ook. Is het is alleen een... niet uitgezonden top -op. Nee, nee. nee. En, ik ben nee. Toen... Jammer. Ik, ik... en het is ook niet het, het materiaal is niet meer te krijgen. Ik ben erachteraan gegaan. Dat is een reden voor een. Oh, uh, ja. niet met... in een oude doos. Nee, het is waarschijnlijk gewist ja heel jammer.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 Nou ja, we hebben natuurlijk met kaplaars. een top drie gehad in in, uh, ja. in kapelaars. de En het kwam door de patat. De, ja, dat nee, was. De dat was het als... Ach, dat he? van het drinklied. Ja, ja. Oh ja, dat was. Ochtend. Dat ja, de, ja. De, uh, de oude uh, bluis ook volgens mij. Daar reden we in België langs een kerkhof. En uh, hij wees zo naar de kerk op. Dat komt door de patat. Iedereen bent helemaal dubbel in de kerk. Ja, het was onbeschappelijk. natuurlijk heel lang over, over oude verhalen over het gehoord. Ja. Maar het is, het is wel zo duidelijk dat het een hele gezellige club is. Ja, het was een, een, een ik enorm. Nou nou door, wel. Ik ja, ja. Als er mannen zijn die dit nu aanhoren... Ja. of ja. vrouwen zijn die dit aanhoren en denken... nou, dat lijkt me heel leuk voor mijn man. Heb ik ook eens een avondje vrij. Ja, ja, ja. Ja. Kom, Kom eens kijken bij het mannenkoor. Ja, ja, het de ja. vrouwenkoor was What's ook wel heel ja. Dat weet ik nog. Mijn moeder zat in het vrouwenkoor, Trix En die, had altijd, die was er altijd zo, zo enthousiast over. Ja, het is ja. ook wel een leuke bezigheid. Ja. Met maar hebben jullie in de aanleiding van het uh, jubileumconcert... In, uh, in november nog nieuwe leden kunnen uh, verwelkomen? Ja. A.W. Ja, ah, ja, ja. ja, dus, dus en, en. Ja, dus. Uh, en er, zijn Polen, er, een, ja. Een, er is er ook nog één geweest naar nou, alleen daarvan. Maar ja, die ja. had ook. De dinsdagavond had hij nog wat anders, dat gaat hij dan verzetten, zei hij. Oké. Okay. Ja. Uh. Maar krijg je, krijg je ook een proefperiode? Jij, jij wel niet. Sommigen <lacht> komen er zomaar doorheen, hè? Aan de bar. Zijn aan de bar, te Maar Maar jullie repeteren in de blauwe trim? Tram, ja. die is er dinsdagavond, acht okay. uur. Ja, er is weer een nieuwe... Uh, een nieuwe aantrein. Je hoeft nu zelf niet meer in te schenken, allemaal. Nee, dat is veel jammer. Ja, dat is goed. Ja, dat is eigenlijk wel jammer. <laughs> ja. Dat is ook wel een Maar goed, het gaat wel uh, ja, lekker. Ja, dat gaat supergoed. Ja? Ja, ja, okay. ja, ze zijn wel blij mee. Oh, mooi. ja dat loopt als een trein en ja? ja. ja. het is er ook een stuk gezelliger op geworden zeg maar eromheen. Ja, ja het loopt als een trim ja. nou, Het loopt als een formulierwaar ja het, ja. Niet? ja dat zit er, dat ja, zit er wel er heel dichtbij ja nou ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. leuk hoor ja, maar, zo... nee, maar goed ik ken ik het natuurlijk ook van vroeger in het was altijd een leuke hele leuke avond was het altijd oefenen uh, En het zingen. En, uh, ja, en, en, nou, en de wel. derde helft gewoon zo een ja. beetje napraten praten, jongens onder elkaar ja, uh, gezellig. Uh. Ja. Hey, jongens, jullie hebben ook een, uh, zeg maar een boekje gemaakt met uh, Heel mooi. het programma erin. Uh, uh, ja. uh, waar is dit te krijgen en waar ligt het? En, uh, dat ligt achter in de kerk, uh, iedereen krijgt dat uh, aangereikt. Bij binnenkomst? Oh, bij binnenkomst. Dat uh, ja. is nog niet, uh, niet dat het bij Corrie Kaas ligt bijvoorbeeld? Nee, nee. nee, het nee bij, het, bij binnenkomst krijgt iedereen uh, okay. een boekje uitgereikt. Nou, hartstikke leuk. En, Ziet er netjes uit. Ik hoorde hoor. jou zeggen dat er een. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Even de Volks... microfoon uh, praat. Dat het Sanford volkslied erin staat, of niet? Ja. Klopt dat? Het Volkslied, ja, ja achterin. Okay. Ja. Okay. 1 en ja, dus 4. 4. Dat is weer het einde van het. Twee complete. het ja. ah, leuk. Gelukkig ja. wij de frisse lucht. En ja. vrij en open strand. Ja. Verwikt en uh, sterkt ons ja, iedere dag. Ons de huis staat uh, hoog op het ja. strand. Wij leven vrolijk Gerard en tevreden omdat om, we wonen aan de zee. zee. Dat gaat lekker thuis uit je hoofd leren. Man. Het is toch grappig. Ja? ja, dat is hartstikke leuk. Ja, tuurlijk wel. Het, ja. Ik hou daarvan. Ja, en, dat is ook traditie. Dat hoort erbij. Ja, daarom. Ja. En de afloop, hebben jullie dan, begreep ik, een, een, een, een soort... Een uh, de nazit? De, naast zit? de naast zit is dit jaar in de, in de krocht. En dat is een de, de nieuwjaarsreceptie voor jullie dan? Nee, niet? nee de, onze oh. nieuwjaarsreceptie van het Marnekoord hebben we afgelopen donderdag gehad. Oh. Ja, Donderdagmiddag. Ja, ja. Had je wel eens ja. even kunnen bellen? Ja. <laughs> ja, nou ja, we houden het niet aan de grote klok hangen. <laughs> maar hij was heel gezellig. Ja, dat geloof ik graag. En ja. uh, jullie kunnen ook al wat donateurs gebruiken, hè, waarschijnlijk. Ja, daar zijn we niet op tegen. Nee, hè? Maar, nee. Nee, zijn we zijn van harte dus, welkom. Ik nou, nee, doe maar een voorzet voor de mensen die ja. misschien luisteren en denken van nou... Ik heb zelf niet zoveel zin om te zingen, maar ik wil ze wel financieel steunen. Financieel ja. steunen. Ja, ja, dat en, ook zeer gewaardeerd. Ja, is o, ook heel o, belangrijk o, o, tuurlijk voor elk koor. El ja, en hoeveel kost dat dan als je, als je uh, 45 euro per jaar? 45 euro per jaar. Wat krijg je daarvoor? Ja. Uh, we krijgen ons, uh, ons, ons full color magazine... een aantal keren per oh, jaar. Leuk, leuk. En we nodigen de mensen uit voor uh, ja, uh, Barbecue bijvoorbeeld. Ah. Uh, uh, uh, Gezellig uh, uh, uh, samen zijn. En, ja, het ligt eraan wat we in zo'n jaar organiseren? Ah dus we kunnen nu weer flink aan de bak. En hoe mensen dat kunnen doen, kunnen ze zien op de website van de Ja. En wat is de rest van de website? dat is Heel duidelijk. Nou, ook niet zo moeilijk. Nee. Het lag niet echt voor de hand. Maar Sanford Mannekoor. Het is over nagedacht, Ja, er is over nagedacht. Ja, zelfs de afkorting ZMK, Sanford dat ja. leidt al tot een, oh, uh, een hit dus op, dat, uh, nou, op dat Google, dat dus top, dat, ja. Uh, ja. dat, dat ja. moet echt lukken. Ja. ja, helemaal top. Nou jongens, dat Pers. is morgenmiddag. Ja. Hè, ons, morgenmiddag, kerk, om. Om, kerk open om twee uur. Twee uur. En het concert begint om uh, half drie. Half drie begint het concert, oké. Okay. Nou. En het zal zo zijn tot een uur of tegen vijf, rond de kop ja, van vijf. zal zijn. En dan is daarna zitten in de krocht. Leuk. Oh, in de krocht. In de krocht. Niet, ja, in de, de Niet in de bouwtram. Nee, nee dek, dekjaar, dekjaar in de ja, dit ja. jaar. in de krocht. Ja, in de Tussen de vleermuizen en dan. Uh, ja, nou, hartstikke leuk. Nou. Hey, hartstikke bedankt en uh, ik wens jullie heel veel succes morgen. Ik uh, hoop dat jullie goed bestemd zijn. Dus uh, vroeg de Be bed vanavond. Beter dan ik. Ja, beter dan jij, maar uh, ja. jij komt eraan. Hè? Ik bedoel, uh, ja, maar dan moet je ja, we stem wel ja. een beetje ja, weer ik. op. aanstormen uh, te leggen. Ja. ja ja, nou, dat gaat lukken. We zullen een plekje voor je. In het ja, ja, ja, ja. Heel goed, Ja, heel goed. Nou jongens, we gaan uh, afsluiten. Hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. We zijn oh, ja. een fijn weekend. Uh, we gaan afsluiten met uh, Sweat in een cirkel. ooit van woord uh, A-la-la-long. Ja, zeker dat? wel. Ja, nee, ik ook ja, wel. Het is dus uh, een beetje gaan we gaan afsluiten. Het programma was uh, leiding was er, uh, in handen van Pim Groof. Die heeft de techniek gedaan, muziek uitgezocht. Uh, Gerard Loogman en Hans Botman waren de presentatoren. Redactie. En Hans Botman is natuurlijk de redacteur uh, de van deze bijzondere show. Uh, ja, nou ja goed, uh, je moet elke week als mensen nog iets... Ah, ik, uh, vind het heel, ik vind het heel knap van je hoor. Nou ja, goed, uh, ook uh, als mensen ooit nog eens een keer een, een, iets hebben... Of, of een, uh, je verdient een, een plek. Ja, een uh, onderwerp. Dan kunnen ze altijd even een mailtje sturen naar h.botman.nl uh, Heel goed. Uh, we gaan uh, afsluiten en uh, nou ja, wat ik zei met de uh, sweat in de cirkel. En, en bedankt volgende, uh, volgende, de, de, de, de week de volgende week. Volgende week, week, week. week in ieder geval. Nou. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.